Overdag is het opnieuw zonnig. De temperatuurverschillen zijn wel groot. 16 graden op de wadden tot 25 graden in het Binnenland. Dit was het NMS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer voor je vragen en voor je antwoorden. Misschien heb jij iets kunnen vinden. Een telefoonnummer van Caroline, Caroline, Caroline Koens in Australië. Zij presenteerde een autoprogramma en haar vader is overleden. Ton Koens en haar tante Lucy wil haar dat graag laten weten. En er moet natuurlijk het een en ander geregeld worden rondom uh, de erfenis. En ze kunnen haar niet vinden, er wordt al druk gezocht. Nou, We hebben van Ruben al een tip gekregen... maar mocht je nog iets kunnen betekenen, 0800 1121. Ook als je een centrale verhaallijn hebt kunnen vinden in de James Bond-films... dan houden we ons ook aanbevolen. Je mag ook altijd mailen, omroepmax.nl. en je kunt via Twitter en Facebook ook van je laten horen... of even komen chatten via www.omroepmax.nl. NL Slash nachtsuster En dan is er nog de app van Radio 1. Die kun je, die kun je downloaden op je mobiele telefoon. Kun je uh, radio luisteren via je telefoon. Maar ook berichtjes sturen gratis naar de studio. En daar zie ik ze ook heel graag verschijnen. Nieuwe vragen vooral. Want uh, die uh, heb ik hard nodig om het komend uur nog door te kunnen kletsen. Um, Lucy, die belde net, ja, het was ook heel onverstandig van mij... dat ik meteen het antwoord gaf. Die was op zoek naar de titel van een film die bewaren bleek te zijn. Want dat kon ik gewoon hier terugvinden. En de vraag van Henry, die kun je ook nog beantwoorden als je wil. Waarom hebben we veel flexibele feestdagen? Pasen valt steeds weer anders, Pinksteren valt steeds weer anders. Alleen kerstmis heeft natuurlijk een vaste datum. 0800-1121. En als we het dan toch over kerstmis hebben. Zo rond deze tijd, zo 20 april. Dan stapt hij meestal in de auto. Om alvast naar huis te rijden voor kerstfeest. Chris, wil is dit? Een driving home for Christmas. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. My Nee. De Joach van den Berg is ook binnen. Roept heel hard. Nee. Um, 0800 1121. Dat is het telefoonnummer dat je kunt bellen. Met nieuwe vragen ook. Oh, en ik vergeet steeds dat je ook nog de oplossing... voor het cryptogram door kunt geven. De opgave van vannacht is altijd snel. En donderdag recordhoog. Altijd snel... En donderdag, record hoog. Een oplossing van vier lettertjes zoek ik. 0800 1121. En ik zoek dus ook vragen en zo dadelijk ook antwoorden natuurlijk. Um, Dennis? Ja, goedemorgen. Wat zeg je? Goedemorgen, zei ik. Ah, goedemorgen, nou, dat begint al lekker. Ik hoorde alleen maar een. Dus uh, <laughs> zeg het eens, Dennis. Ik bel voor de crypto-it. Nee, toch? Zeg je nou de crypto-hit? Ja, sorry. Dat, uh, dat zit erin. Ik heb het al zo gehoord en sindsdien krijg ik het niet meer anders in mijn hoofd. Noem je een cryptogram voor altijd een crypto-hit? Ja. Nee, het is gewoon een cryptogram en de opgave is altijd snel en donderdag record hoog. Nou, wat is het, Dennis? Dat is uh, quick. Hoe kom je daar nou bij? Nou, dat is uh, onder andere Engels voor, voor snel. Ja. En het is dat spulletje wat vroeger in uh, thermometers zat. Ja, en, en donderdag record hoog. Want uh, afgelopen donderdag was het in Lelystad bijna 30 graden. En ze, de laatste keer dat het zo warm was, was in het jaar 1901. Oké. Okay, ja, dat weet je dan ook cool, weer. Inderdaad. En kwik schrijf je anders in het Engels. Daarom had ik wat moeite met deze crypto. Maar ik dacht, het is ook niet erg als hij iets moeilijker is. Want anders dan raken de telefoonlijnen oververhit. Mm -hmm. Nou, ik vond hem bijzonder makkelijk. Ja, <laughs> maar dat ligt aan jou, Dennis. Dat zou kunnen, je moet, Dit is met cryptogrammen, je moet het gewoon meteen weten. Uh, of, uh, nou nee, ja, je kan het ook uh, uiteindelijk uitpuzzelen. Dennis, uh, hoe heet je voor je achternaam? Van Aken. Van Aken. En uit welke plek kom je? Ik kom uit Terborg. Terborg. Dennis van Aken uit Terborg deze hele vrijdag, de 20 e april... Mag jij jezelf... Uh, oh, Febijn, ja, ik raak steeds in de war. April, mag jij je de cryptogrammenwinnaar van Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1 noemen? Hoe voelt dat nou? Ik, uh, ik heb er bijna geen woorden voor. Het nee. voelt helemaal geweldig. <laughs> Gelukkig. Nou, ik stuur een cadeautje naar je toe, oké? Okay? Dat is mooi. Gefeliciteerd, Dennis. Dank je wel. Ik heb ook, uh, ja. je ik hebt ook nog een vraag voor je. Oh, dat is mooi, want ik zit er eigenlijk een beetje doorheen, door de vragen ja. dan. Ja. Ik, uh, ik ben verkeersregelaar en ik werk de hele nacht al langs een uh, ja, lamp op de aanhanger, zeg maar, met een dieselmotor eronder. Mm -hmm. uh, dus er hangen vier lampen aan. Ik dat ze ongeveer 1000 watt halogeen zijn. Mm -hmm. En er zitten een hele hoop mugjes omheen. Mm -hmm. En ik snap dat die mugjes die lamp zien en dan er naartoe gaan. Mm -hmm. Maar ik vraag me af waarom ze niet blind raken, omdat ze af en toe op nog geen centimeter afstand van het ding zitten. Maar ja, weet jij of ze überhaupt nog iets zien... terwijl ze daar een beetje rondjes vliegen? Ja, als ze het niet konden zien, dan zouden ze toch niet steeds heen gaan? Nou ja, je kunt, je kunt natuurlijk wel een lichtbron zien en verder niks. Dus dat ja, ze, maar die lamp, ja. Is, die lamp is zoveel. Ik zit er een meter of veertig vanaf. Ja. En ik vind hem irritant. <laughs> en hoe is het dan niet voor een mugje wat er een centimeter vanaf zit? Dat is heel onverstandig natuurlijk. Lijkt me wel. Ik, ik verheug me er nu al op als het gaat lukken om binnen 48 minuten iemand te vinden die weet hoe het gesteld is met de lichtgevoeligheid van de ogen van muggen. Ja, dat lijkt me bijzonder interessant. 0800-1121. je Dankjewel Dennis. Ja, gedaan en bedankt. Hoi, voorzichtig, hè? Ja, jongen. <laughs> Doeg. Ron? Goedendag met Ron, ja. Hallo Ron. Hallo. Ik had, een, ik had een vraag. Ja. Wendy van Dijk, die heeft ooit een programma gehad... ...Hard in Actie, geloof ik dat het heette. Ja. En die ooit tijd heeft hij met Oom Koerier... ...dat was een radiopiraat. Heb ze graag zich wel aangevraagd. Wat? Heeft ze, wat ik ik versta je heel slecht. Wacht even hoor. Ja. Hart in Actie, daar ben ik blijven hangen. En toen? Ja, Wendy van Dijk heeft een programma gedaan mee gehad. Ja. En Oom Koerier... Uh, dat was een radiopiraat. Ja. Hij heeft me ooit in het programma gratis voor aangevraagd. Omdat hij zo vaak gepakt was met het, uh, ja, met het uitzenden op de radio. Serieus? Maar nou. Ja. Hè, en is dat, dat gelukt? YouTube. En YouTube. Nou, dat is mijn vraag dus. Oh! Dat op YouTube kun je dat terugvinden. Daar heeft ze ook. Uh, het is ook op televisie geweest, maar op YouTube kun je dan terugvinden. Dat ze dat, uh, dat programma terugvinden. Ja. Maar nou is eigenlijk. Nou, kan ik nergens terugvinden of die man. Die man is inmiddels overleden. Ja. Maar of die man dat ooit ook gehad heeft. <laughs> nou, dat is toch vreemd. Wauw, ja. Ja, en, en waar jouw fascinatie met uh, Oompie-Courrier? Ja, ik ben uh, gek op radiopiraat. Ik luister uh, heel graag naar Ja. <laughs> dat, uh, gelukkig zijn er nog zat. Ja. En dus ja, zo, dus zodoende eigenlijk dat ik me eigenlijk afvroeg van. Ja, waarom? Daar is nooit eigenlijk een antwoord op. Uh, tenminste, ik kan het nergens vinden, dus ik denk ook niet dat dat ergens staat. Maar of die man het nou ooit gaat hebben, misschien dat iemand dat weet die hem uh, beter heeft gekend. Ja, nou ja, dat zou natuurlijk goed kunnen. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, um, en, en jij houdt van, uh, van uh, piratenzenders. Ja, nogal. En waarom dan? Want is het de muziek? Of is het, spreekt het je aan ja, dit... dat ze van tante Janni bij de Smit om de hoek uh, een plaatje krijgen? Of allemaal? Ja, eigenlijk allemaal. De hele, <laughs> de hele, hobby, de hele hobby spreekt me aan. Ik vind het geweldig van die jongens, wat die jongens kunnen bereiken en wat ze kunnen doen. Ja. En dat is... Het... Ja, zulke hoge straffen opstaan, nou, dat vind ik een beetje heel erg overdreven, maar dat is ieders eigen mening. Ja. Maar ik vind het gewoon geweldig om naar die jongens te luisteren. Ik vind het echt schitterend. En, en je, je bent zelf niet aan het zenden? Ik heb er zelf ook veel mee te maken. Aha, ja. aha. Ja, nee, het is, ja, het is ook fantastisch. Nee, Ik ben het echt helemaal met je eens. Maar het, en ik ben nu ook benieuwd hoe dit is afgelopen, want... Als ze, als ze gratie geven, dan is dat natuurlijk ook uh, meteen een voorbeeld. Dus dan zouden ja, zou anderen daar eigenlijk ook een beetje recht op hebben. Soms. Ja, maar die man was heel erg ziek ook. En mm -hmm. dat had er natuurlijk ook allemaal mee te maken. Ja, maar dan, hebben ze, dan doen ze het waarschijnlijk ook gewoon uitstellen, toch? Eindeloos. Weet ik niet. Die man was heel ernstig ziek op het eind. Die, ja. die heb, in totaliteit heeft hij uh, twee jaar vastgezeten. Dus elke een maand. Want die man die bleef maar doorgaan, zeg maar. Ja. ja. Dus die heb, vanaf zijn zeventiende uh, jaar deed hij dat. Nou, en uiteindelijk is die man, is die man overleden. Hè? En toen heeft Wendy van Dijk, omdat hij ja, zoveel had bereikt... Ja, die had daar een programma over gemaakt met hem. Ja. En toen heeft zij gratie aangevraagd bij de koning... Koningin voor de tijd. Ja. En ja, eigenlijk is daar nooit. Ja, ik ken nergens bij terugvinden <laughs> of iemand dat nou eigenlijk uiteindelijk gehad heeft. Want maar is het, maar hoe, hoe is dat tv-programma dan afgelopen? Want dan moeten ze bij het tv-programma ook gewoon gezegd hebben nou t -t tot hier en niet verder. En u hoort het wel. Nou, op een gegeven moment, ja, inderdaad. Op YouTube zie je ook dat er op een gegeven moment is dat programma afgelopen. En dan zal daar nog waarschijnlijk een vervolg op komen. Ja. Maar ik kan dat dus echt nergens terugvinden. En dat, is al, dat programma is al jaren geleden, is dat al. En ik zit er al een tijdje mee. Maar ik kan dat niet... Ja, ik vind het eigenlijk heel erg vreemd dat er nooit eens een keer een uitzending is geweest. Tenminste, zover ik weet. Waarin nou is verbleken of dat... Ja, hoe dat afgelopen is. Ja, dan is het waarschijnlijk mislukt. Dachten ze, nou, dit is geen feel-good televisie. Dat gaan we niet doen. Waarschijnlijk wel. Maar ja, het was wel op televisie. Dus dat vind ik wel bij. je... Ja, dan ben je wel ja, verplicht om het dat... een vervolg te geven. Het is niet een radioprogramma midden in de nacht of zo. Nee. nee. Precies. <lacht> ja, ja nu, ik ben nu wel benieuwd. Ja. Ja, omdat je dat op YouTube terug uh, doet, zeg maar. Om en dan Wendy van Dijk. Dan zie je gelijk het hele filmpje van 9 minuten. En wanneer was ja, dat? Dan, ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat is alweer heel wat jaren geleden. Hè? Oh. Maar uh, ja, je kan het wel gelijk terugvinden. Ik weet niet of je dat. Uh, maar dat kan je wel. Uh, ik zit ja. nu in de auto. Nee, niet zoeken, niet op. zoeken, niet zoeken. Ja, nee. nee. nee. <laughs> ja, ik vind, ik wil altijd zelf niet gaan googlen. Want dan kan ik natuurlijk het hele programma wel bij elkaar gaan zitten googlen. En dan hebben we geen gezellige gesprekken ja, dat... meer. Ja. Nee, maar dat klopt. Maar ik bedoel, ook, hoeveel je ook googelt, je komt er niet, je komt er niet achter. <laughs> nee, uh, 2010... Dat zou heel goed kunnen. 2010 was dat met Wendy van Dijk. Dat zou heel goed kunnen, ja. Nou, en als ja. iemand weet hoe het uh, verder gelopen is met het probleem van oompie Koerier... <laughs> 0800-1121. Dank je wel, hè. Ik ben benieuwd. Ja, dankjewel. Ja, we gaan op dat. zoek, Ron. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Dag, Hoi. Doei. Hoi. Ida. Ja, goedenacht. Hallo. Uh, ik wilde graag iets weten van over, sorry, ik ben een beetje schor. maar over Sahara-zand op de auto. Tuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Ik ja. dacht dat ze mijn de maling namen. Sahara-zand? Ja, dat zand ja, mijn, wat, uh, wat onze kant op gewaaid komt en vervolgens... Ja, mijn dochter moest de auto wassen. Dat is allemaal Sahara-zand. Ik dacht, nou, ik heb er nooit van gehoord. Ja, dus, maar wat is dan je vraag? Ja. Waar, waar, nou, waar, wat, hoe wat, komt wat, dat Sahara-zand op onze is auto's? Wat, ja, is er, waar komt dat vandaan? En, en, en is dat echt waar... Sahara-zand. <laughs> ja, lach maar, ja. Ja, je proeft het ook zo. Sahara-zand. Zand, ja. ja. We zitten met in de stad. Uh, ja, maar ja, die, die, die, die, die, die, je weet, als een vlinder met zijn vleugeltjes wappert in China... dan gaat het bij ons waaien. Ja, en dan krijgen we hier zand. Ja, nee, nee, ja als hij ja, een dat... beetje zand mee wappert, ja. Ja, nee, dat is ik ook niet. Nee, nee? Nee, nee, nee. <laughs> Oké, okay, nou, ik zeg uh, 0800 1121 ja. Of iemand ja, even hebben. het Sahara-zand kan... Uh, ik noteer het nog even natuurlijk. Op de auto, hè? Op de auto, want het, als het op de bromfiets of... Um, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik of in niet de auto's. tuin, maakt niet uit, maar op de auto. Nee, op de auto's. Ja. Echt, ja okay. En welke stad woon jij? Arnhem. Oh ja, is precies op de Sahara-route. Ja, ja, ja. ja, nou, ik hoor wel. Ja. Je hoort het, ja, ik okay. weet het zeker. Ja, ja oké, okay, dag. Dag. 0800-1121, als je weet hoe dat Sahara-zand op de auto in Arnhem is beland, dat rijmt. Dit is Belinda Carlyle op Radio 1, Circle in the sand. Then. Waves crash, baby. Don't look back. I won't walk. dat Carlyle. Mag ook Carlisle zeggen, dat zeg ik altijd. Maar ja, daar verschillen de meningen dan weer over. Sukkel in de scène. naar aanleiding van de vraag van Ida... over het Sahara-zand op de auto van haar dochter. Komt dat nou echt uit de Sahara en hoe kan dat dan? 0800-1121. Uh, Ron is op zoek naar uh, de afloop van het verhaal... van een uh, televisieprogramma Hart in Actie van Wendy van Dijk... met Ompi, Koerier, dat was een, uh, uh, een radiopiraat die hopelijk gratie kreeg. Maar hij weet niet hoe het is afgelopen, dat verhaal. Mocht jij het wel weten, 0800-1121. Dennis, de verkeersregelaar, die vraagt zich af... hoe die mugjes toch zo dicht bij de lampen kunnen komen... zonder dat ze verblind worden en waarom ze dat doen. Henry, die wil weten waarom we flexibele feestdagen hebben en... Um, voor Lucy zoeken we nog steeds het uh, nichtje Caroline Koens in Australië. 0800 1121 En even een specifieke oproep voor uh, Henk. Want die wil nog steeds heel graag weten waarom een ronde hamburger... Um, uh, ovaalvormig uit de pan of van de barbecue komt? Waarom blijft die niet rond als je hem bakt? En ik wil dat inmiddels ook heel graag weten. En die vraag is volgens mij uit het eerste of misschien tweede uur. Dus mocht je daar een antwoord op hebben... bel dan nu meteen even naar 0800 1121. Bart? Ja, oh shit. dag. Dag. Met Bart uit Arnhem. Oh, heb je dus ook Sahara-zand? Wat zeg je? Of je ook Sahara-zand hebt... <laughs> nou, ja, ik heb, het nog, ik heb het nog niet bekeken. Het komt wel eens Je schoen. gaat zo ja. even kijken. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, het is alweer bijna dag, hè? Ja, dan kun je het goed zien. Maar daar belde je dus niet over. Nee, ik bel voor die flexibele... wel christelijke feestdagen van, van islamitische feestdagen... weet ik niet zoveel af. Okay. Maar ik denk dat daar ook wel een soort gelijke verklaring voor te vinden is. Voor wat betreft die christelijke feestdagen... Um, hangt alles samen met wanneer Pasen valt. Oh. En Pasen... Dat is een, ja, ook, ook in de christelijke traditie toch wel een lentefeest, maar dat was van origine een heidens lentefeest. En dat werd altijd gevierd, en dan moet je even goed luisteren, want dat is tamelijk ingewikkeld. De eerste zondag na de eerste volle maan in de lente, dus na 21 maart. De eerste, de eerste zonda zondag, maar hoe wisten ze dan wanneer het lente was? Nou, de, de, de 21 maart is in ieder geval nu uh, ja. het begin van de lente. En Pasen is dus gesitueerd op de eerste zondag na de eerste volle maan. Na 21 maart. Dus dat is de eerste volle maan in de lente. En daar dan, daarna de eerste zondag. Dan, valt, dan wordt binnen de christelijke traditie Pasen gevierd. Nou, daar zijn... ...tabellen voor, uh, uh, voor in de toekomst, want je kunt natuurlijk die, uh, die kun je voorspellen. Ja. Uh, en vervolgens zijn er een aantal feestdagen zoals bijvoorbeeld Goede Vrijdag. Dat is de vrijdag voor Pasen, dus die is gerelateerd aan Pasen. Pinksteren, dat is 50 dagen na Pasen. Dus dat is ook gerelateerd aan die eerste Paasdag. Mm -hmm. En Hemelvaart is de donderdag voor Pinksteren, dus die is daar ook aan gerelateerd. Um, ja, dan heb je denk ik de feestdagen die flexibel zijn. Want de, de andere feestdagen zijn wel op vaste data. Ja, ik blijf het nog steeds wel verwarrend vinden hoor. Want ik dacht, dat dacht ik dus zelf altijd... dat ze, um, dat ze dus die, die flexibele dagen hadden omdat ze nog geen datum hadden. Maar als die flexibele datum uiteindelijk altijd op 21 maart afgestemd is... Het is, op een, ja, het is dus de eerste volle maand na 21 maart en daarna de eerste... Of ja, of het is net toevallig, of zondag volle maand. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En je snapt dus ook wel dat het in totaal ongeveer dat er een spreiding van vier weken ontstaat. Hè. bij een vroege paasje, dan valt dat vrij snel na 21 maart. En als het een later paasje is, dan valt het zo'n beetje vier weken na 21 maart. Ja, nou ja, het had ja? praktischer gekund. Het had praktischer gekund, ja. Ik, ik, ik weet het zelf toevallig omdat ik in mijn werkzame leven computerprogramma's schreef. Ja. En dan had je wel eens een keertje in een bepaald programma... En, ja, en dat moet dan voor een aantal jaren ook werkzaam zijn... had je dus de christelijke feestdagen nodig in een kalender. Nou, dan maakte je een tabel me, uh, met met name dus Eerste paasdag omdat die te voorspellen is. Mm -hmm. En op basis daarvan wist hij dan ook de andere feestdagen te benoemen... Kijk, oh maar de, maar jij hebt dus uh, ook, jij vindt het wel leuk als het een beetje een ingewikkeld puzzeltje is. Nou, dit was dit, dit was even, <laughs> even nadenken, dat wel. Ja, ja precies. Ja. Nou ja, ik wist ja. dat het maar zo is. Soort... Maar er zijn ja. dus gewoon, als je dat op internet nazoekt, er zijn tabellen, tot ver in de toekomst, waarop de eerste paarsdag vermeld staat en dan weet je de andere feestdagen. Ja, maar ja? Ik, ik durf het niet goed te vragen. Want ik weet, als ik naar, de, naar het paasverhaal ga vragen... dan is het einde zoeken en dan krijg ik nu de hele Bijbel weer om mijn oren. Ja, maar, maar dat heeft hier dus niet zoveel... Maar ja, ja. Nou ja het, het is een christelijke feestdag. Maar, maar van origine uh, uh, hebben natuurlijk die, uh, uh, de christelijke uh, uh, kerkvaderen... die hebben, uh, trouwens dat geldt voor meer feesten... Uh, to, uh, toch een beetje willen relateren aan de, de heidense achtergrond... Ja. ja, en Pasen is nu eenmaal een lentefeest, dus dat heeft dan toch te maken met, met de lente. He? Ja, maar er moet dus iemand geweest zijn die zegt van, nou weet je wat, we doen zoveel dagen... en ik dacht dus altijd dat dat was omdat ze nog wisten dat het lente was... en, dat, en de maan stond op een bepaalde hoogte, dus die dag is het dan Pasen. Ja, maar goed, zo, zover gaat mijn kennis in het verleden niet terug. Nee, en dus er was ook mijn, niemand mijn, bij mijn, en er zijn geen... Gingen... Mijn kennis gaat vanaf het moment <laughs> dat, dat kennelijk 21 maart uh, als begin van de lente is uh, bestempeld. Ja. Nou ja, goed, en dan krijg je dat, die hele riedel van de eerste volle maand uh, en dan de eerste zondag na 21 maart. Ja. Nou, we doen het ervoor hoor. Ja, ja. <laughs> het, het is niet anders. Nee, dankjewel. <laughs> ja. Oké, okay, dag. Dag, hoi. <laughs> dag Bart. Bert, van Bart naar Bert. Hallo Bert. Hallo, hoi. hoi. Hoi. Zeg Hallo. het maar. Uh, nou, uh, mijn vraag ging over, over uh, uh, koeien en uh, paarden. Ja. Uh, uh, koeien die eten gras en die hebben, die, hebben dan, dan, die hebben dan geloof ik zes magen of zoiets. dergelijks. Die hebben een heel apart systeem om, om, uh, om, om dat gras te verteren. En paarden die eten ook, tenminste dat zag ik dan vanmiddag. Dus er groeit allemaal nieuwe gras. Oh. Um, ja. ja, wat gebeurt er, Bert? Nou, ja, het zijn de ganzen. Oh, tuurlijk. Je en je het weet, weet het, als thuis. ganzen beginnen te gakken, dan is er iets aan de hand. Uh, ja. Wat is er aan de hand? Ja, ja niet zoveel eigenlijk. <laughs> Ze willen gewoon ook even op de radio. Ja, onderling denk ik, ja. Hoeveel nou, ganzen heb je, Bert? Twintig. Waarom? Nou, uh, ja, dat is weer een ander verhaal. Maar... <laughs> ja. Uh, nou, dat, ja. We hebben niet zo heel veel tijd meer. We hebben nog maar een half uur. Twintig nee. ja, ganzen. Twintig nee, minuten. Ja, is dus een minuut per gans. Een minuut. <laughs> <laughs> Wat, waarom heb je twintig ganzen? Woon je in Barneveld? Nee, bijna wel zijn kippen. Oh ja. Toch? Dat weet ja. ik niet, witte vogels. Maar, um, waarom heb je twintig nou. ganzen? Uh, ja, nou, wie stelt iedereen de vragen dan? Stel ik nou de vraag. In dit geval ik. Waarom heb je twintig ganzen? En, en, en hoezo is dat? Wil je daar geen antwoord op geven? Is, dat, is het een schendant verhaal? Heb je ze gestolen? Nee. Ja, het is een heel mooi verhaal, maar het is misschien wel te mooi om het nu gewoon te vertellen. Dat, dat wil ik helemaal niet. Ja, je wil niet vertellen. Het is zo'n mooi verhaal dat je Twintig ganzen hebt dat je het niet wil vertellen. Je wil het bewaren voor de documentaire Bert en de Gansen. Je moet in het dingetje, van het speakertje van je telefoon praten. Ja. Oh ja. Ja. Ja. Hij staat het speaker, maar ik kan hem niet van afkrijgen. Nee, dan kunnen de het ganzen het ook niet horen. Dus dat... Goed, ik laat jou en je ganzen, laat ik met rust, de koeien ja, en de paarden. Okay. Nou, de verhalen die je niet wil vertellen, moet je gewoon voor jezelf houden. Gans. Die paarden, die eten gewoon gras, hè? Wat? Die paarden, die eten gras. Paarden eten gras. Ik hoor je echt heel in de verte nu. Oh, sorry. Gaat het nu beter? Nee. Hallo? Hallo? Ja. Ik vind het echt het beste gesprek van de hele nacht. Oh shit. Stel meteen even je vraag, dan hebben we die gewoon. Dan kan het daar nou, niet meer misgaan. Uh, koeien koeien die hebben zes magen. Ja. Om gras om, om te verteren. Dat, tenminste, dat, dat, dat was mij bij duidelijk of zoiets. Is je vraag nou waarom koeien... koeien de, de, de, de, de, de, de hebben ze er zes? De vier. Nou ja. oh vier. Is je vraag nou waarom koeien meerdere magen hebben en paarden niet? Ja. Ah, zo kan het we ja. wel. Ja. ja, ja. Dat, Want waarom, ze eten allemaal waarom gras. Je, waarom, ja, waarom kunnen die paarden gewoon gras eten en, en het gewoon verteren... en koeien moeten daar zo moeilijk over doen en herkauwen Paarden die herkauwen ook niet. En koeien die moeten dat wel, of ja. zoiets? Of, ja. Ja, waarom, waarom, waarom stellen die op? koeien zich zo aan... Nou ja. Uh, is dat, ja, dat zijn twee verschillende dingen in de ontwikkeling of zoiets van ja. de evolutie of zoiets. Van. Maar ja, dat is toch wel een beetje vreemd, want die koeien die hebben dan een heel ander systeem dan die, dan die paarden. Ja. 0800 1121, dat... als iemand weet waarom oh, dat is. Dankjewel. Ik zit naar je ganzen te luisteren. Ja, lief hè. Ja, die willen ook <laughs> nog even wat zeggen. Ja, Alice. <laughs> Goed. Uh, ja. Het beste Bert, dankjewel. Dankjewel. Dag. Dag. verhaal weer. Uh, Hans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg het eens, Hans. Ik wil een antwoord geven op die Sahara-zand. Ja, oh ja. ja. Nou, Dat is een bekend fenomeen. Dat oh. is de, uh, de zand uit de Sahara, uit de woestijn. En die wordt meegenomen... Dat is een uh, enorme zandstorm. Is dat, als ik mijn gebed daarin zou houden, dan zou die gelijk gepolijst worden. Maar het, uh, door de straalstromen om de aarde, de aarde draait enorm snel rond, binnen 24 uur, heeft hij 14.000 kilometer de, de omtrek afgelegd. Dus dan heb je straalstromen. die verzorgen ook uh, de weerstoestanden uh, in de wereld. En die gaan met 400 kilometer per uur zo'n beetje op 10 kilometer hoogte. Nou, het neemt die zand mee en die komen weer bij ons terecht. Dat is het hele verhaal dat erachter zit. Maar dat Sahara-zand gaat op 10 kilometer hoogte? Ja, wordt, ja die zandstromen die die stijgen enorm hoog, die misschien wel uh, 8, 9, 10 kilometer hoog. Dat is een enorme grote uh, partij zand wat omhoog uh, geworpen wordt. En de straalstromen gaan over de middellijnen van de aarde heen, grotendeels. En die wijken een beetje af. En dan nemen ze dat zand mee. En dan komt weer uh, bij ons terecht. In, in Arnhem, op een auto? Nee, een Velp, Velp mooiste plaats komt ook. Ja, de mooiste plaats. Maar er ligt dus wel zand op je auto. Ja, maar jij weet wel waar Velp er Want je bent wel bekend Ik, heb al ik ben wel eens in Gelderland geweest. Maar, maar ja. dan wordt je auto staat, Maar dat zal allemaal wel, wel loslopen. Maar hoe weten ze dan dat dat Sahara-zand is... en dat het niet uit de zandpark in de speeltuin in uh, ja. Velp komt? Ja, ja je nou, hebt toch satellieten in de lucht hangen. Hebben ze hebben en... het zien gaan. Ja, die houden het weer in de gaten. Die zitten op een bepaalde hoogte. En die, die, die houden al het weer in de, in de gaten. Dat wordt vaak genoeg wordt doorgegeven bij de nieuwste programma's. Er wordt weer een nieuwe uh, satellieten geschoten voor allerlei doelen en dat kunnen ze, het hele weer kunnen ze in de gaten houden over de hele wereld. Maar dat als ik... Als ik jou ja? twee handjes zand geef, kun jij dan het verschil zien tussen Sahara-zand en zandbakzand? Nee. Het is niet ja, heel herkenbaar is... zand of zo. Het is niet van het nee, rode. Het is een beetje, beetje roodachtig, maar dat gaat niet om. Het is, oh. is Sahara-zand, dat wil zeggen. Het komt uit de woestijnen. En uh, dat wordt door stormen, die zijn enorm. En uh, de omtrek, ik heb ze vaak gezien via de satelliet tv uit de Arabische landen. Nou, die willen niet weten hoe groot die zandstroom zijn. En eh, je moet er wel uitleggen om dan niet in de zwaal te raken. Maar dat hebben wij natuurlijk ook wel, maar een beetje van. En dan wordt door straalstromen om de wereld heen, eh, die wordt dan meegenomen. Want de vliegtuigen, de straalvliegtuigen, maken daar ook gebruik van. Die, de, wat die ja, niet gebruik. van het zand, maar van de luchtstromen, neem ja, ik aan. Ja, dus in iemand Dan hebben ze minder brandstof nodig omdat ze meegevoerd worden, door die straalstroming. De aarde draait enorm rond. Ja, is... is... ik vind dat nu al de zin van deze nacht. De aarde draait echt enorm rond. Ja, ja ik ja. geloof 11 km per seconde. Gaat het gaat nog best hard. Dat is ontzettend hard. Ja, dat we ja, er niet afvallen. Is... Ja. Nee, dat is de aantrekkingskracht. Maar ik bedoel, dat zijn gewoon de vragen wat ik vroeger op school geleerd heb. Is ook zo. En ik heb, ik heb vroeger op een van de beste scholen gezeten. De oude het andere school. En ik kreeg dat allemaal mee. He. Nou, dankjewel Hans gedaan tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Ja, de ja? volgende keer. Dag Hans. Ja, goed. Dag. goed aan de handen en voeten. Jo, goed, goed aan de handen en voeten. Daar ben ik nog even druk mee. Kees. Goedenavond, of nacht met Kees uit Dag. Dammel. Dag Kees. Even kijken, ik ben al heel lang op zoek naar een gedicht van meneer Vaandrager. Ja. En dat is de Rotterdamse schrijver. En dat gaat over waarom er zoveel Chinezen wezen. Wat, zeg het nog eens? Waarom er zoveel Chinezen wezen. Tuurlijk. Ja. ja dat, heeft, dat heeft verband natuurlijk met mijn naam. Want die, omdat ze zoveel kezen. <laughs> maar er, dat rijmt in ieder geval wel, maar dat, dat is de strekking dat van het gedicht. Ja, dus die meneer Vaandrager, die heeft, ik geloof dat hij 57 overleden is, en die heeft dus dit soort. die had toen al erotische gedichtjes. <laughs> nou, nou ja, erotisch. Nou, maar goed. mooie. Ja. Word... Maar het past toch wel moeilijk en... Word... mijn naam. Ik ben er wel trots op. Ja Kees, ja, Kees en Kees, dat, die stap is natuurlijk uh, snel gemaakt. Ja, ja, want hier was pas een kleine Kees. In de buurt geboren, was ik natuurlijk heel erg blij mee. En toen, toen heb ik die vader gezegd: Ik hoop dat hij dezelfde hobby heeft als ik ja dat is natuurlijk de vraag ja toen had ik natuurlijk weer een mopje uitgevonden. ja dat, is, uh, dat kun je natuurlijk niet echt omheen maar kees waarom wil je dat gedicht terugvinden ja omdat ik wil graag die boek ik wil ik weet niet precies in welk boek het van hem staat en ik wil even zo graag die boeken die zijn niet meer te koop en de, alleen alleen de dus ze uit tweede dingen moeten zien te krijgen je moet het blijven en articuleren dat... kees ja. ja. Dus, dus de boeken zijn moeilijk te krijgen en jij wil dat gedicht gewoon. Wil je het gedicht hebben of wil je het... Of het boek waar je het gedicht in staat. Oké, okay. ja. Nou, nou, we hebben nog maar uh, nou, 19 minuten, dus we gaan snel zoeken dan. Ik had nog één Ik had nog één voorstel. Ja. En dan nou zijn we er weer te laat voor. Maar wat het is niet een tijd dat meneer Ruben dat hij een lintje kreeg. Ik vind het zo'n fantastische man. Van mij mag hij tien lintjes. En ik heb ook al een paar keer gezegd dat ik hem taart wil komen brengen... maar dat wil hij allemaal niet. Hij heeft er <lacht> zelf gewoon veel te veel pret van. Ja, maar ik, ik wil ook geen taart, want ik moest zorgen dat ik niet aan, niet aan de 100 kilo kom. Zou dat het zijn? Nou, ik zal volgende keer zeggen dat ik hem een fruitschaal kon brengen. Kijk of hij dat wel nee. wil. En nee, dan, nee, dan stel ik een kistje in Betuws fruitvongen beschikbaar. Nou, kijk, zo, zo kunnen we nog een, een aardig pakket crowdfunden hier op de radio. Hé, hey, maar Kees, ik moet door, want als ik nog binnen, binnen 18 minuten jouw antwoord wil hebben, dan moet ik natuurlijk wel een beetje vaart maken nu. Maar ik ben al zo lang op zoek. Het maakt me niet uit dat ik tot volgende week moet wachten. Ja, maar we doen niet dingen naar volgende week. Hè? Want dan moet ik een enorme administratie gaan bijhouden. En daar ben ik veel te druk lui voor. Ik, ik, dan zijn wij bondgenoten. Dank je wel. Dag Kees. Dag, dag. <laughs> 0800-1121. Als je Kees kunt helpen aan materiaal van dichter Vaandrager. Arjan. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik uh, hoorde de vraag over de flexibele feestdaten. Daar wilde ik even op reageren. Maar toen hoor ik ook die vraag over de koeien en de paarden. Hé, hey Arjan. Ja? Kun jij zonder dat je tegen een lantaarnpaal rijdt... jouw telefoon van de speaker afhalen? Dat uh, is ja. het zo beter. Oh, wat ben je ja. lekker dichtbij opeens. Ik ga mijn best doen. Veel beter. Ja, vertel. Ja. Um, ik belde over de christelijke feestdagen, maar ik ja. hoorde ook de vraag over die koeien en die paarden. Daar kan ik even een korte toelichting op geven. Graag. Koeien hebben inderdaad vier magen, geen zes zoals de, de bellen stelden. Vier waren het al. Ja, ik, ik, ik, ik, ik twijfel altijd hoeveel, maar vier. Ja, ja. en um, het feit dat die koe vier magen nodig heeft, is dat een koe een onrustige grazer is. Ik weet niet of je het weet, maar een koe die heeft maar uh, aan één kant uh, tanden bij... Het is of de onder- of de bovenkaak. Hij slaat met zijn tong het gras om en dan snijdt hij het als het ware af. Nee. Ja. En dan slikt hij het onverteerd door. Dus in de haas kunnen ze heel veel grazen. Dat komt dus onverteerd in een van die magen terecht. En als ze de tijd en de rust hebben, dan gaan ze zo loom liggen herkouwen. Dan komt het eten terug in de mond. En dan gaan ze met haar die ze dus wel boven en onder hebben, het fijnmalen... en dan kan het pas naar de volgende maag omverteerd worden... en dat er melk van gemaakt kan worden. Ah, ah, ja, dit is toch echt een belachelijk arbeidsintensief proces. Waarom doen ze het niet gewoon hetzelfde als de paarden? Nou, net wat ik zeg, van een koe is een onrustige grazer... die moet in korte tijd heel veel naar binnen kunnen werken. Ja. Dus die hamstert als het ware even een grasvoorraadje naar binnen... terwijl een paard... Die staat, als die zitten uh, uh, aan het grazen is, die staat gewoon rustig. Uh, die pakt een hap gras en die, uh, die ma zorgt dat het vermalen is voordat het doorgeslikt wordt. Oké, okay, dus een koe eet gewoon die schrokt en die hamstert. Fies. En daarom is het hele zwart-witte systeem daarop aangepast. Inderdaad. Wow. Ja. Maar dat is gewoon wat ik van biologielessen heb geleerd. Heb jij bij biologieles um, geleerd dat de koeien met hun tong, hun tong om het gras slaan en met één kant kouwen? Ja, ik ben geen boerenzoon of zo, dus uh, gewoon opgelet in de les. Ik wil terug naar school. Ik heb dit echt <lacht> niet gehad. Ja, ik wel, sorry. Goed, ja. Maar ik ja. belde over die christelijke feestdagen. Ja. Ik ben zelf ook christelijk, dus ik ga je zeker niet met de Bijbel om je oren slaan. Maar het is toch wel frappant, de christelijke traditie die komt vanuit de Joodse traditie. En uh, we weten natuurlijk dat met Pasen de Heer Jezus is uh, gestorven aan het kruis. En dat is inderdaad op Goede Vrijdag geweest. En dat is de dag voor het paasfeest geweest. Daarom staat er ook in de Bijbel dat de Joden zoveel haast hadden. In de uh, wetten van Mozes wordt inderdaad de datum bepaald van het paasfeest. En uh, dat heeft weer te maken met de uitocht uit Egypte de ja, ik Moses wist het, dat ik het hele bijbelverhaal zou krijgen. Ja. Ja. Ja. Nee, maar dat, dat laat ik even terzijde. Dus die paasdatum die staat inderdaad vast op die eerste volle maan na bla bla bla bla. Ja, dank En dan heb je dus ja. de, die zondag van Pasen, eerste paasdag bepaald. En inderdaad, zoals de veneer aangaf, de Goede Vrijdag, dat is de vrijdag voor afgaan. Want de Pasen is Jezus opgestaan. Hemelvaartsdag is 40 dagen na Pasen. Dus niet de donderdag voor Pinksteren. Nee, donderdag en een week voor Pinksteren. En Pinksteren, dat is het vanuit de Joodse traditie eigenlijk het oogstfeest. Dat is inderdaad 50 dagen na Pasen. Dus zodoende kom je dan weer op die zondag uit. Ja, maar hadden we dus, het niet gewoon op een bepaalde datum vast kunnen leggen, net zoals kerstmis? Um, ja, daar was ik inderdaad ook niet bij, zoals je net tegen de, de ja. bellen stelde, want... Het komt dus van oorspronkelijk uit de, de Joodse traditie. Daar is die paasdatum bepaald. En vervolgens is dus... Uh, en ik denk dus eigenlijk zelfs van... Als je het geschiedkunde gaat bekijken... Met, uh, met Mozes en de uitocht uit Egypte. Um, die geschiedenis met die tien plagen die heeft plaatsgevonden. En toen, op dat moment dat alles klaar was... Is het paasfeest ingesteld. Ja. En toen is er dus bepaald van... En dat valt dan toevallig op die, uh, uh, die dag... En dus, uh, waarschijnlijk is er later pas die formule aan bepaald van, oké, okay, hoe kunnen we die dag uitrekenen? Ja, precies. Ja. Dus als je het Joodse paasfeest weet... dan weet je, 40 dagen daarna is het uh, Hemelvaartsdag... en 50 dagen daarna is het Pinksteren. Kijk, zo'n is een mooie rekensom. Dank je wel, Arjan. Graag gedaan. Ook uh, allemaal onthouden van school, zeker. Nou, dat was meer met de zondagschool. Uh. Ja, ja, op zondag ook nog naar school. Ja, dankjewel. Ja, wel. Prima. Alfred, fijne dag, goed weekend. Hetzelfde, doeg. Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wil je echt nog een vraag stellen? We hebben nog, um, we hebben nog 13 seconden, 13. of 13 minuten. 13 minuten, dat is best veel. Ja, ik, ik zat net op mijn, op mijn klokje te kijken, ik denk nog 13 minuten. Maar ik, ik, ik hang al even aan de telefoon. Ja. Maar goed, het is, het is helemaal niet zo'n moeilijke vraag. Er zitten heel veel mensen in de auto, misschien dat ze het allemaal wel weten. Want wat ik mij namelijk afvroeg, op het moment dat ik inhaal op een, uh, op een weg, uh, een tweebaansweg, en ik uh, uh, kom er in één keer een doorgetrokken spreek uh, tegen. Ja. Uh, ik ben wat langer aan het inhalen. En, uh, ik, ik, nee, soms zit je gewoon een halve kilometer uh, na, naast de auto voordat dat je er echt goed voorbij bent. Want je gaat ook niet meer de 160 te voorbij op een uh, tweebaansweg. Uh, maar op het moment dat je dan op die doorgetrokken streef komt, moet je dan je uh, manoeuvre afbreken of ben je dan al gelijk strafbaar? Oh. Dat is eigenlijk mijn vraag. Oh, word, word je, maar er staat toch zo'n pijl dat je gewaarschuwd wordt dat, je van die, dat die eraan komt? Nee, oh. nee, ik, heb nee. Hem vandaan, ik heb hem wel niet gezien. Oh. Je, ziet het, je ziet het soms wel eens. Hè. In Duitsland hebben ze dat helemaal. Maar in, in Nederland doen ze dat niet overal. Op sommige wegen wel, maar niet overal. En zeker niet op, uh, op 80 kilometer wegen. Nee, ik ben wel benieuwd nu. Ja, ik ook. Ja. Want uh, ik, ik, ik, ik reed toevallig net uh, op, op zo'n weg. En <laughs> ik denk van, hé... Hey, uh, ja, nou, het is net als vroeger en, uh, met rijles. Als je op zo'n stukje gestreept, uh, zo wit gestreept uh, wegkwam... Ja, verdruigingslak. Nou, mijn, mijn rijleraar die werd, de, de, werd helemaal... Uh, maar dat moet ook wel, want je moet leren dat je daar niet terecht moet komen, natuurlijk. maar dat als klopt, je. Maar je langer van tevoren, om de, om de simpele reden. Dat je natuurlijk heel vaak uh, die, uh, die weg daar, uh, nou, dat, dat is een, een, een oprit of een afrit, weet je dat dat gebeurt. Ja. Maar je, je ziet niet altijd, zeker niet in het donker, uh, zie je lang niet altijd wanneer het die, uh, die uh, onderbroken streepen wordt. En je hebt wel een punt... En soms liggen die dingen echt op de, op de, op de gekst mogelijke plekken, hoor. Ja. Dat je denkt van, ja, maar waarom mag ik hier nou niet mee halen? Ik heb, ik, ik heb hier, hier kilometer zicht. ja. Nou, dit idee heb ik ook wel eens. Maar ja, als het niet mag, mag het niet. Maar misschien dat het inderdaad dat ze niet gaan staan controleren op precies die streep. Maar goed, er is vast iemand die dat weet. En de vraag is nu of die binnen 10 minuten even kan bellen naar 0800-1121. Of doe eigenlijk nu maar meteen, wat ook weer ruimt. Uh, gaan we dat proberen, Martin? Ik ben benieuwd. Hou hem rechts, hè? Ja, doe ik. Oké, okay, goeie rit. Hoi. <laughs> Doeg. Dank Jan. Astrid, goedemorgen. Hallo. Ik bel eventjes voor die variabele feestdagen. Oh, ja, maar niet ieder, allemaal met andere informatie nee, komen. Nee. Want dan hou ik het nooit meer uit elkaar. Nee, ik, ik, hou, ik hou het heel simpel. Ja. Want ik sluit ook even aan bij jouw leuke opmerking van daarnet... dat je weer graag een schooldeel. Ja. Ik zit namelijk in het volwassenenonderwijs. Maar je, de, heb je onderwijs of geef je onderwijs? Ik, ik geef onderwijs en ik leg dingen altijd simpel uit. Oké, okay, dan zet ik je wat harder. Oké. Okay. Ja. De vorige spreker zat op het Bijbelse verhaal. Ik ga eventjes op de spreker daarvoor zitten. Meer het astronomische. Laten we uitgaan van 21 maart. Toen, toen was jouw vraag, waarom 21 maart? Ja. Nou, die valt precies tussen 21 december, de kortste dag van het jaar, en 21 juni, de langste dag van het jaar. En daar zit halverwege 21 maart tussen. Dat is één. Uh, vervolgens ja, dat is dat... wel altijd dezelfde datum. Ja, exact. Daar begint het mee. Ja. Vervolgens, vervolgens krijg je dus inderdaad dat verhaal... na 21 maart de eerste volle maan en dan de zondag. Dat klopt. Daar zit inderdaad een variatie tussen van een maand. En hoe weet ik dat? Ik ben in mijn dorp 15 jaar prins carnaval geweest. <laughs> ja, dan weet je wel wanneer carnaval valt. Ja. Exact. En uh, in die 15 jaar is het altijd, was het altijd zo dat de vroegste carnaval viel eerste weekend februari... en de laatste carnaval viel eerste weekend maart. En dat schoof steeds op. Ja. Dus stel dat je begint met eerste weekend februari... ander jaar tweede weekend februari... ander jaar derde weekend februari... Ja. ander jaar eerste weekend maart en dan weer terug. Dus die cyclus die ondervond ik elk jaar aan den lijven, zeg maar. En omdat ja, dat vast lag, nou goed, dan krijg je dat verhaal van die meneer van de net Dat al die andere feestdagen op precies het, het uh, aantal, vaste aantal dagen verwijderd zit uh, van elkaar. Zonder dat in detail te doen. Maar klinkt het simpel genoeg zo, of niet? Ja, ik, weet je, als ik niks zeg, dan snap ik het, hè? Oké. Okay. Oh, daarom, daarom ben ik altijd aan het woord. Nee, maar nu ik snap nou. het, ja. Ja, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan, dan zijn we, we er, wel. He? Ja. Ik zou zeggen, kom terug, kom terug naar school. Ja, graag. Maar Jan, hoe heet hij dan als prins? Uh, ik had mijn naam verlengd. Janus. <laughs> prins Janus, van... Ja, maar in mijn dialect, dat is hier in Wauw, dat is in West-Brabant, ja. is dat Janus. Janus? Janus in... Ja. ja. En hoe heet Wauw dan met carnaval? En Wauw heet met carnaval Papland. Dus Janus van Papland. Papla, ja, Pap er, moet eigenlijk, er moet eigenlijk nog iets bij. En dan wordt het wel een, een echte prinselijke titel, vind ik. Janus de eerste van Papland. Janus de eerste van Papland. Nou, dat ga ik niet... Ik, vergeet, ik kan het niet uitspreken, maar ik ga het niet vergeten. Nee, precies. Maar ik wil, ik weet, <lacht> heb je zelf iets met carnaval, of niet? Nou, wat denk je? <laughs> ja, je, nee. je komt uit kampen, toch? Ja, nee, wij doen niet aan carnaval. Tenminste, ik kom uit Noord-Holland. Dat is echt, uh, dat deden we niet aan carnaval. Nee, oké, okay, maar ja, je hebt, dat is bij ons ook. Je hebt van die gebieden waar geen carnaval is, maar uitgezonderd enkele enclaves binnen ja. zo'n gebied, dat ze het wel doen. Nee joh, maar een feestje vieren, dat is prima. En mezelf verkleden, dat vind ik ook helemaal geen probleem. Maar echt nee, dat... die prinsentitels en die data... Oh, ik moet door, nee, want ik heb nog echt nog maar zes minuten... om een hele hoop op te lossen. Dag, dag Janus. Bedankt hè. Dag prinses Astrid. <laughs> dag. Oh, dat zou toch mooi zijn, maar dat kan echt niet. Nee. Huip. Ja. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh, Huip, ik moet um, één keer zeggen, want ik zit heel erg nu... Ik ga het antwoord... heel snel zeggen. Nee, ik, mo um, ik moet heel even zeggen dat als iemand weet... hoe het met Ompie Courier en de gratie die voor hem werd aangevraagd is afgelopen... Dat, dat weet ik niet. Nee, daarom. Daar belt nog niemand over. Dus als iemand dat weet, bel snel naar 0800-1121. Ah. Ja, sorry. Waar ja. belde jij over, Huip? Um, Saharazand. Zand ja. is ja. eigenlijk heel erg fijn stof... Dus ik bedoel, het is zo klein dat je de korreltjes niet ziet. En daarom kan het ook zo hoog in de lucht worden opgenomen bij een zandstorm. Ja. En zich over duizenden kilometers verspreiden. Dat gebeurt geregeld, dat gebeurt altijd al. Maar zand bestaat uit zeer veel verschillende korreltjes, veel verschillende mineralen. En iedere soort zand is door iemand die daar verstand van heeft te herleiden waar het vandaan komt. Ik bedoel, als ik een stuk zand. Uh, uh, als ik het in Nederland bekijk, dan heeft het ene strand een andere samenstelling dan het andere. En ook in de Sahara zijn bepaalde mineralen die velen voorkomen niet. Hoe weet ik dat nou? Ik heb ooit geologie gestudeerd. En ik heb ooit een scriptie gemaakt. en dat ging over de mineralen samenstelling van het zand in de Surinamerivier. En wat bleek nou? In de Surinamerivier in Zuid-Amerika zit heel veel Sahara-zand. Ik heb het allemaal toen uitgezocht met samenstellingen van dat spul. En dat, dat is uh, uh, dus over de hele wereld kan dat, uh, of nee, over de hele wereld, maar tot duizenden kilometers van de Sahara kan dat zand uh, terechtkomen. En het is heel erg fijn en het komt met een neerslag naar beneden. En als het op je auto zit en je gaat poetsen, krijg je hele kleine mooie krasjes. Want uh, heel veel van die mineralen zijn harder dan de lak. Dus ga nooit poetsen als het droog is. Okay. En schrijven we ook niet in vies, want je krijgt dat er nooit meer af. Hé, dat zijn toch maar goede adviezen zo nog even op de valreep. Ja, maar het is gewoon, zand is te herkennen aan de mineralen samenstelling En nog even... Over de, uh, over de dag van Pasen. Daar zeg ik wel één ding bij. Het hoeft niet altijd 21 maart te zijn. Het gaat precies op het moment dat de zon recht boven de Evenaar staat. Het kan soms 20 maart zijn, soms 21 maart, soms 22 maart. En dat wordt geregeld gecorrigeerd met het schrikkeljaar. En, en dat moment wordt gekozen. En dan de eerste zondag. En dan is het. Dus het zou in principe het zou Pasen al op 21 maart kunnen vallen. als de keer op 20 maart de volle maan is. Als, als het op 21 maart volle maan is en 20 maart de zon boven de evenaar staat, zeg ik, ik zeg het verkeerd. Januari, februari, maart, april. Ja, oké. Okay. Nou, de, de, de, de, maar uh, wacht even hoor. Dus het zou al kunnen... Wat is de vroegst mogelijke datum voor Pasen? Ik, ik, ik, ik denk 21 maart, want als het oh ja. op 20 maart uh, de zon een pal boven de evenaar staat... Uh, dan zou, en het is dan bij zaterdag, dan zou op de zondag daarna de eerste paasdag kunnen zijn. Ik vind het allemaal veel dat te altijd... ingewikkeld. Ik zie het wel in mijn agenda. Ja, dat, dat vind ik ook, ja. Ook maar dat is de manier waarop het wordt vastgesteld. Dus het lentepunt is niet één vaste dag, maar dat is het moment waarop de zon... loodrecht boven de evenaar staat. En dat doet hij twee keer per jaar. En dat doet hij in, uh, in maart. En dat doet hij in september. Dat Dankjewel. is ongeveer 23 september. Dankjewel. Dat is het wat ik weet. Nou... Dan uh, zijn we klaar, dankjewel. En, en zo ziet de kaartje van Zand. Zo doet gewoon een, een, een Ja, nee, kaartje. we gaan niet nog een keer over het zand. Nee, hè? Ja, bedoel, dat, dat kan is, natuurlijk uh, niet. Dat is ook eigenlijk heel eenvoudig voor iemand die er verstand van heeft. Ja, uh, dankjewel. We moeten dan, uh, moet er goed naar kijken. Oké. Okay. Dag uit. Dag gedaan. Dag. En dan denk ik dat ik al naar Martin ga. Of al, ik moet naar Martin. Want uh, ja, uh, zo dadelijk. Uh, nou, nu eigenlijk wil Diana Ross al beginnen met zingen. Dus als wij nog uh, uh, de antwoorden van Martin door willen nemen... moeten we dat nu doen. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Want jij houdt in de gaten op de social media waar nog antwoorden binnenkomen. Dus vertel, wat heb jij nog gevonden? Nou, Panteo laat weten dat een hamburger ovaal trekt... en dat heeft te maken met het vetgehalte en het vocht in het gehakt. Um, hoe meer vocht en hoe meer uh, vetten erin zitten, dat bij het bakken verdampt had... En dat heeft weer te maken met de warmte toevoer van je pan... die niet geleidelijk gaat, waardoor die dus niet evenredig... aan alle zijkanten intrekt, maar dat die ovaal intrekt. Dus hoe minder vocht en hoe minder vet... hoe minder sappig ook Jan maar hoe ronder die blijft. Oh. Ik en ga het zo testen thuis. Ja, ja. License to Kill, ik ga even snel door, hoor. Ja, uh, Inmiddels is Aussie een hele zoektocht gestart in Australië... dus daar gaan we op, bij die persoon op terugkomen vanaf het Centraal Station moet je tram twee of vijf pakken naar het Rijksmuseum. <laughs> ja. En paarden hebben een hele grote dikke darm en daar wordt het gas inverteerd En daar hoeft hij niet te herkouwen. Goh, ja, gaat er echt snel doorheen, inderdaad. Ik vergeet bijna de doorgetrokken streep waar we net de vraag nog over kregen. En ja. uh, Mike, onder andere, heel veel mensen sturen dit, maar die zegt je moet zo snel mogelijk je inhaalactie afmaken... En even kijken. En uh, eigenlijk moet je zo ver vooruit kunnen kijken... dat je hem al ziet. Dus dat je die doorgetrokken streep al ziet. En de politie bepaalt dan of het gevaarlijk was wat je hebt gedaan. Maar dat zal in uh, dat geval dan uh, uh, niet zo zijn. Um... Muggen reageren op geur en warmte en niet op de felheid van het licht. Dus daarom kunnen ze dicht bij die lampen komen. Ze houden gewoon hun ogen dicht en denken, hm, lekker warm. Dat, dat, dan hebben we ze geloof ik bijna ja. allemaal gehad. Ja, bijna Behalve allemaal. We Behalve ja, Oom Picurier die hebben we niet gevonden vannacht. Als iemand daar nog iets over weet te melden... dan mag je gewoon nog even mailen. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl Maar ik ben vooral heel erg blij met het hamburgerverhaal. Dank je wel, Martin. Alsjeblieft. Tot volgende week en een fijne Tot verjaardag. Dank je wel. Dag, Martin. Dag. Hoi. Volgende week is er weer een aflevering van Nachtzuster. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag. NPO Radio 1.